3 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 Droog en zonnig, vanmiddag enkele stapelwolken. De temperatuur loopt van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Morgen af en toe zon, maar ook wolkenvelden en een temperatuur van 14 tot 18 graden. In de avond, morgen regen. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie: files op de A12 vanaf Utrecht naar Duitsland bij knopend Velperbroek 3 kilometer. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht voor knopend Waterberg 2 kilometer.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 So McDonald's, maak die chicken wraps weer wow man en yeah, ja baby en haal die plafkip eruit. Meer weten? Kijk op bakkerdier.nl, Met Martin. Ja, Martin, met Gijs. Luister even. Ben is een dagje aan de race. Amir, die schijnt uit eten te gaan. Bas heeft ook iets in de apenhul. En Frank, die neemt niet op. Kan jij dit weekend keepen? Oh, sorry. Ik heb een concertje in de hooi. Tuurlijk.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 Dat is Spreek.nl van Pieter Vrijters. De buurruzie Vitesse tegen NEC. Nog een gelijke strijd, Richard van der Maarden? Nog steeds 0-0, maar problemen voor NEC. Een rode kaart voor Bram Nuitink. En dat is een hele belangrijke speler. De centrale verdediger van NEC op een uh, forse overtreding op Ibarra. Zij, scheidsrechter Kuipers, jij krijgt van mij direct rood. Ik moet het nog terugzien hoor in de herhaling of het echt een rode kaart was. Maar in elk geval staat NEC met 10 en Vitesse met 11. 0-0. Gaan we naar Ronald van Dam, naar de grote mannen. Wie geleidt er nog? Ja, wordt Pastor Maldonado de eerste coureur sinds Juan Pablo Montoya in 2004 in de grote prijs van Brazilië. Die het kleine Williams, het privéteam, weer een zegen gaat bezorgen. Het zou zomaar kunnen. Ze voorsprong op uh, Fernando Alonso bedraagt 4 seconden. Rijkode met zijn lotus is de nummer 3. En zijn teamgenoot Grosjean ligt vierde. Rosberg de nummer 5. Maar een man uit Venezuela. Daar kunnen ze dus ook heel hard uitrijden aan de leiding in Spanje. De beslissende derde halve finale bij de hockeymannen tussen Rotterdam en Bloemendaal. Gerard de Groot. Ja, eens kijken wie die beslissing aanpakt, wie het aandurft om aan te gaan vallen. Want je weet het, als je de best of free speelt, dan heb je de eerste twee duels altijd nog een achtervang. Dan heb je nog een herkansing, maar nu niet. Vandaag gaat het er allemaal om in Rotterdam. Dus woensdag werd het 1-0 voor Bloemendaal in Bloemendaal. Gisteren werd het 1-0 voor Rotterdam in Rotterdam. Vandaag moet de beslissing vallen. Zeven minuten gespeeld, 0-0 is de stand. Giro d'Italia, achtste etappe. Sebastian Timmerman. Nog steeds de vier koplopers, maar het wordt wel langzaam maar zeker interessanter. De vier koplopers, Julien Berra, Miguel Minguez, André Amador en Thomas Maschinski... hadden lange tijd de voorsprong van rond de tien minuten. Daar is nu nog maar de helft van over. Vier minuten en 58 seconden, omdat de tempo in het peloton behoorlijk omhoog is gegaan. 69 kilometer nog te rijden. Basketbal. Groningen tegen Den Bosch, Leon Kersten. De vijfde wedstrijd in de halve finale, dat betekent beslissing. Eén finalist is bekend, dat is Leiden. En de tegenstander komt dus uit het duel tussen Groningen en Den Bosch. Spelen in een volgepakte Martini Plaza. Meer dan 4000 man. En we hebben iets meer dan twee minuten gespeeld. De stand 4-0 voor Groningen. Dan krijgt u voor mij de tussenstanden bij de wedstrijden. Natuurlijk hoorde u net al Vitesse en NEC. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar de promotie degradatiewedstrijden staat nog altijd 2-0 voor Helmond Sport bij Eindhoven. En Willem II leidt nog altijd met 1-0 in Rotterdam tegen Sparta. Mag je eigenlijk niet doorheen praten, natuurlijk. Status quo. Down, down. Dieper en down. Voor de zekerheid, dit is radio 1. We gaan even naar Geert de Groot. Derde halve finale. Rotterdam-Bloemenaal. 10 minuten gespeeld. Eindelijk, eindelijk. Een strafcorner van Beustoff. Roderick Weusdhoff, de topscorer in de hoofdklasse. Raak, negen strafcorners heeft hij gekregen. Afgelopen woensdag zes, gisteren drie voor Rotterdam. Niet één keer kon de topscorer scoren. Maar nu, vandaag, na tien minuten, is het Raak in de fase van de wedstrijd. De eerste tien minuten. En ik zei het al, wie pakt hem aan, dit duel, het beslissingsduel? En dat deed Bloemendaal. Bloemendaal constant aanvallend op het doel van Rotterdam. Eén uitval van Rotterdam, strafcorner, Weusdhoff, boom, raak. Rotterdam leidt met 1-0. Vitesse en EC, Richard van der Made. Ik had trouwens gedacht uitverkocht, maar ik zie heel veel blauwe stoeltjes waar niemand op zit. Ja, dat is inderdaad juist, Tom. De hoofdtribune zit helemaal vol. De zuidtribune met de fanatieke aanhang zit helemaal vol. Maar inderdaad, ook heel veel lege stoeltjes heeft ermee te maken. Dat de seizoenkaarthouders toch gewoon uh, moeten betalen voor een, een nieuw ticket. Om deze wedstrijd in de playoffs van Vitesse te mogen bekijken. Dus uh, in Gelderdoom veel lege plekken. Kalas speelt de bal naar Kasia. Breed. Kasia dan naar Ibarra. Ibarra in duel met Vados. Die wint dat. L'Assageunen kan dan overnemen voor NEC. Dat dus met tien man speelt. De steekbal richting C. uit, maar dan is Kalas daar weer op tijd terug. De Tsjech uitstekende verdediger. 18 jaar pas. En het is voor Vitesse te hopen dat hij ook volgend seizoen nog bij Vitesse speelt. Want deze speler heeft zich echt bewezen. Nieuwe aanval dan weer van Vitesse. In de middencirkel is het Anan speelt Boni aan. Die heeft daar wat ruimte voor. Staat op 2, 3 meter te dekken. Dan komt Vardots wel bij hem. In de buurt speelt Boni de bal weer af naar Anan. Anand vervolgens naar de zijkant van de struik. Natuurlijk wil Vitesse het spel breed houden. Nu het met één man meer speelt. En de rode kaart voor die natuurlijk flink hard is aangekomen bij NEC. De voorzet gaat te komen nu van Nicky Hofs, hoog richting Van Ginkel. Die kan goed koppen. Dan de afvallende bal misschien voor Vitesse. Ibarra legt hem terug naar Butner. Het is Vitesse dat aanvalt. Butner nu met de linkervoet. De voorzet, het hoofd zoeken van Boni. Dan is het Kolwijk die weghaalt. Kolwijk nu achterin als tweede centrale verdediger. Door het wegvallen van Nuitink. Weer een nieuwe aanval. Weer is het Vitesse dus met Butner pompt die bal in het strafschopgebied. Weggekopt nu door Amieu. Dan is het Ibarra. Die het kopduwel wint van voor. Overigens heeft NEC een uitstekende kans gekregen op een doelpunt. Een minuut of 4-5 geleden. Het was Zeefuik die vlakbij de 1-0 was. Maar Veldhuizen redde Vitesse dus in deze fase. Nu weer de Arnhemmers met Chanturia. Paast de bal naar de linkerkant van Ginkel. Met de voorzet. Koolwijk haalt weg. De bal wordt opgevangen door Anan, De Ganees de verdedigende middenvelder. En dan weer is het Nicky Hofs. Die dan de bal in het strafschopgebied wil gaan pompen. Maar hij bedenkt zich even. Dan via Kasia Anan naar de zijkant van de struik. Daar ligt de ruimte. De voorzet van van de struik. Het zoeken naar het hoofd van Van Ginkel. Het kopballetje, maar niet meer dan dat. Een metertje of drie, vier naast de doel van Babos. En zo hebben we al 43 minuten gespeeld in Gelredome En is de stand 0-0 nog altijd in het voordeel van NEC. Het motorgeluid van de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Ronald van Dam. Ja, geweldige race hoor. Net de tweede pitstop, de derde pitstop gezien van Fernando Alonso. Die is weer als derde teruggekomen achter, de, achter nu Kimi Raikkonen, die tweede ligt. En die net voorbij werd gestoken door Pastor Maldonado. Maldonado zat even vast, maar ja, die zag ook wel dat Alonso met de rassenschede weer dichterbij aan het komen was. Dus die denkt, ik ga er gewoon voorbij. Maar dat zou toch wat zijn, zeg. Ja, ik denk dat iedereen het wel gunt, hoor. Dat, dat kleine Williams, dat gewoon altijd het privéteam is gebleven. En knocht tegen de grote fabrikanten, zoals Ferrari, zoals Mercedes, zoals Renault, Streep Lotus... En dan uh, toch gewoon hier met Pastor Maldonado aan de leiding in de grote prijs van Spanje. Ik geef het je te doen. Sowieso natuurlijk al een geweldig seizoen hè, met vier verschillende winnaars in de eerste vier races. Button was het in Australië met zijn McLaren Alonso en Maleisië met de Ferrari toen. Hadden we Rosberg, verrassend, de eerste voor Mercedes sinds de terugkeer in China. En Vettel, de wereldkampioen in Bahrein drie weken geleden. En zou daar dan nu een Williams bij komen als de vijfde verschillende winnaar. Het kampioenschap is ook al razendspannend. Vettel aan de leiding met 53 punten, maar heb je de nummer 6 Rosberg op 35. En alles zit dus heel dicht bij elkaar daar vooraan. Zo leuk is het dit jaar 2012 in de Formule 1. Goed gaat Maldonado die uh, zegen veilig stellen. We weten dus dat Räikkönen zo meteen nog een keer binnen moet komen. Alonso nu voorbij de VIN, neemt de tweede plaats over. De banden van uh, Räikkönen zullen er wel aan zijn. Dan Grosjean zijn teamgenoot, vierde Rosberg op de vijfde plaats. Daarachter dan weer Kobayashi met de sauberheid, ook een strakke race. Hamilton die waarschijnlijk in keer doorgaat met twee stops tot het einde op de achtste positie. Dan Button, dan Vettel en dan Hülkenberg. Maar we kijken dus vooral naar die pastor Maldonado. We gaan weer basketballen. Leo Kester, Groningen, Den Bos. Het is een interessant spektakel deze serie. Tussen de twee ploegen: Eén uit het noorden en ander andere uit het zuiden van het land. Wedstrijd 5, omdat ze thuis alles wonnen. De Groningen won twee keer thuis in deze serie. Heel comfortabel met meer dan 20 punten verschil. Den Bos ook één keer. Maar die derde wedstrijd afgelopen dinsdag hier in Groningen, dat was er een met een verhaal. Want uh, na een fout van een speler van een bos, Wesley, ont, uh, ontaarde bijna een veldslag op het veld. Alle spelers tegenover elkaar veel dreigen, maar uiteindelijk is er niet geslagen. Maar er werden wel vier spelers echt de zaal uitgestuurd vanwege alles wat op het veld gebeurde. Uh, Groningen won die wedstrijd, maar dat had gevolgen voor de volgende wedstrijd, omdat er die vier spelers geschorst waren. En zo moest Den Bos afgelopen donderdag tegen Groningen winnen om de serie leven te houden. En dan hadden ze nog maar zes spelers over. En dat waren vijf Nederlanders en één Amerikaan. En het, wat ontstond was uiteindelijk een heroïsch gevecht uh, waar Den Bos won met al die Nederlanders. Dat was op zich al knap. En daarom staan we hier nu in Martini Plaza voor de vijfde wedstrijd. En eigenlijk kan ik zeggen, het, uh, het is een vervolg van afgelopen donderdag deze wedstrijd. We hebben nog 2,5 minuten in het eerste kwart en de stand is 12 tegen 8. In het voordeel van Groningen dat wel. Maar het verschil met wedstrijd 1 en wedstrijd 3 in Groningen is dat Den Bos in de wedstrijd hangt. En Groningen niet gelijk van begin af aan wegloopt. Nog één opmerkelijk ding bij Den Bos Aanvoerder Kees Akerboom komt nu pas in het veld. Het was een tactische vond van de coach om hem in verdedigende zin aan de kant te houden. Zodat er meer verdedigers op het veld stonden. Althans verdedigend georiënteerd. Nou, dat kan je aan de stand wel zeggen. Want 12-8 is inmiddels 14-8 geworden. Dat zijn heel weinig scorers. Maar Groningen staat wel voor. 14-8. Goed veertje daar in Groningen. We gaan even naar Gerard de Grote Rotterdam Lumenau. Na een kwartier, schitterende actie van Rogier Hofman. Rechts op het middenveld, op snelheid, bal aan de stick Legt hem klaar, uiteindelijk komt hij terecht bij Ronald Brouwer van Bloemendaal. En het is na ruim een kwartier spelen inmiddels 1-1. Vitesse NEC slotfase, toch gewoon nog 0-0 Richard. Ja, nog steeds. Maar Vitesse dringt aan in de extra tijd van de eerste helft. Nu is het Butner vanuit de tweede lijn. Kan die schieten? Dreigt. Speelt de bal dan toch af naar Chanturia. Chanturia in de 1 tegen 1 met Chelsea. Dan gaat hij inderdaad door. Kan hij de bal nog binnenhouden? Maar daar is Babos. En die moet dan toch een corner weggeven voor uh, Vitesse. Het is spannend. Het is uh, sfeervol in Gelderdoom. En zojuist was Vitesse er opnieuw dichtbij bij de voorzet van Chanturia. Goed gecontroleerd. De bal met de borst. Linkervoet. En dan Boni bijna met het hoofd. Maar bijna is niet genoeg en telt niet. En zo staat het nog altijd. 0-0 het publiek achter de thuisploeg. De corner van Nicky Hofs. Het laatste wapenfeit van Vitesse. De Bal wordt opgevangen. Achterin door Ibarra. Ibarra naar Butner. Butner met de linkervoet. Weer naar Nicky Hofs die de corner nam. Nicky Hofs met de voorzet. Dan moet Babos komen. Die bal is scherp. Maar Babos plukt die voorzet van Nicky Hofs en dan gaat Kuipers de bal halen. Het rustsignaal 0-0 in Gelderdoom. in de derby. De Gelderse derby tussen Vitesse en NEC. Inmiddels ook rust bij de twee promotiedegradatiewedstrijden. Sparta tegen Willem 2 staat 0-1 door een doelpunt van Heuger. Eerder won Willem 2 thuis al met 2-1 en Eindhoven tegen Helmond Sport staat 0-2 goals van Gouvench en Kaslaukas en eerder won Helmond Sport ook al thuis met 1-0 en inmiddels weten we dus ook al dat de graafschap is gedegradeerd. Het kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Dembos. Wayland was een album, after all, and lose it. Sebastian Timmerman met koplopers die langzaam, langzaam aan hun voorsprongzaken wegsmelten. 4,5 minuten is het verschil nog tussen de vier mannen aan de leiding... en het peloton daarachter. Peloton dat dus een behoorlijke hap uit die voorsprong heeft genomen... in zeg maar het afgelopen half uur, drie kwartier. Dat kwam in eerste instantie doordat we richting een vallei reden... over een grote autosnelweg. En daar ging het tempo in het peloton omhoog. Daardoor brak het peloton ook heel even. Maar de rust in het peloton is weer weergekeerd. Rustig is het niet bij de kopgroep. Die zijn inmiddels af van Julien Berard. En dat wilden ze al een hele tijd. Er wordt nu flink doorgetrokken door André Amador, de Costa Ricaan van Mobistar. Thomas Marsinski, de pol van vakantseleid DCM, die zit in zijn wiel. En in derde positie zit Miguel Men, eh, Minguez, dat is een Spanjaard. En de Benjamin uit de kopgroep, de jongste met zijn 23 jaar. En alle drie kijken ze even om naar Julien Berard, de 24-jarige Parisien... de Fransman van AC2R. En je ziet ze bij wijze van spreken denken, zo, daar zijn we vanaf. Want Berard, die deed niet zo heel veel meer. Die paste de hele tijd, zat een beetje te linkerbal in het laatste wiel liet uh, iedere keer een gaatje. Als een van de anderen van kop afkwam. en maakte dan het gebaar. Ik kan niet meer, doe jij maar. En je zag bij de andere drie koplopers. dat hij zich daar uh, behoorlijk groen en geel aan ergerde. Nou, nu hebben ze uh, alle drie eventjes gas gegeven. en zijn ze van hem af. Drie koplopers dus nog over. De best geclasseerde is André Amador. op 1 minuut 16 van roze truidragen, Rijder Hesjedal. Uh, Marcinski en uh, Miguel Minguez. die staan allemaal op veel meer achterstand. van Hesjedal. Hesjedal trouwens. Die we dus straks uh, in die vallei. toen het te dus eventjes, allemaal hectisch was in het peloton, helemaal achterin zagen rijden. Ook even lange tijd overleg had met Alan Piper, een van de ploegleiders bij Garmin. Hij maakte niet een al te beste indruk en hij had toch ook best wel tijd nodig om weer naar voren te rijden in dat peloton. waar Vooraan in dat peloton je allemaal nu groepjes ziet, steeds plukjes van vier, vijf renners van dezelfde ploeg. Scarponi, gisteren het tweede, net voorbij gereden voor de finish door Terra Longo, wordt omringd door een stuk of vier renners daar van de Lampre ploeg. Rust wedergekeerd in het peloton. Als Anna en Garmin maken in tempo 58 kilometer nog te rijden... en 3 minuten 55 seconden de achterstand van het peloton... op de drie koplopers die we dus nog over hebben. De hockeyvrouw van Laren verloren de eerste wedstrijd... in de strijd om het landskampioenschap vanmiddag met 2-1 van Den Bos. Bloek krijgt volgende week op eigen veld de kans om de stand weer gelijk te trekken. Tim Steens sprak na die nederlaag vanmiddag met de coach van Laren, Richard de Snaijer. Ja Richard de Snaijer, jullie verliezen hier met 2-1. Met wat voor gevoel sta je hier eigenlijk? Ja, ik sta met een dubbel gevoel. Zo, zo is het. Je begint een wedstrijd eh, waarin je gewoon weet, het kan. En de voorbereiding was optimaal. Iedereen had er zin in. Iedereen wist eigenlijk wel dat hè, Kim Lammers dan niet zou spelen. Maar ook zonder Kim hebben we hier laten zien eh, dat we gewoon een, een betere ploeg zijn. En, maar toch blokkeren we. We blokkeren. En eh, waar het aan ligt, moeten we het met elkaar over hebben. Gedurende de wedstrijd pakken we het langzaam op. Eh, wordt het een langzaam gelijkwaardige wedstrijd. En uh, ja, dan creëren we kansen, die moeten er natuurlijk dan ook in. Overal gezien, eerlijk gezegd, Den Bos ietsje sterker vandaag. Maar Den Bos moet dadelijk nog naar ons toe. En die uh, komt in een mooie kooi te staan. Hey, wat was er met uh, Kim Lammers precies? Want je zei al, ze deed niet mee, wat was er aan de hand? Uh, Kim heeft wat last van de hamstring, had, had wat, uh, wat vocht in zitten. En uh, gewoon zeker voor het onzekere niet spelen, anders heb je dadelijk twee halve wedstrijden. Ik heb liever haar dadelijk in de thuisvoerder twee keer vol dan, uh, dan twee keer half. Ja, je zei al, de ploeg blokkeren zeker in het begin van de, van de wedstrijd. Want jullie kregen geloof ik de eerste tien minuten al zes strafcorners tegen. Ja. Wat kan je dan doen op zo'n moment op de bank? Ja, je kan eigenlijk niks doen. Kijk, bij ons ligt het vooral in de voorbereiding waar wij ze in, in klaar moeten stomen. Ik ga er zelf ook vanuit de spiegel heel duidelijk naar kijken of dat ik misschien op een andere manier moet het doen. Maar ik sta nog steeds achter hoe ik het gedaan heb, samen met de begeleiding. Maar ja, je, je, je, je blokkeert toch, dus we moeten het wel met de ploeg over hebben. Want deze ploeg kan het gewoon, ze kennen het. Alleen ze moeten het wel laten zien, ze moeten dingen los durven gooien, vast durven bijten. En gewoon doorslikken. Gewoon die in die beginfase krijg je inderdaad veel corners tegen, maar dan heb je wel in het doel iemand staan. Ja, geweldig. Hè, die Joyce. Sommbroek is echt, uh, ik heb het op de radio, de beste keepster ter wereld genoemd. Maar daar is ik niet ver naast, denk ik. Ja, nou, je zit helemaal niet ver naast. Ik, ik zou eerlijk nog zeggen: de verre weg de beste kiepster ter wereld. Ja, dat is, dat, dat, dat is gewoon de keepster van de wereld. Zo simpel is het. En ze laat het vandaag zien. Als we haar niet hadden gehad, hadden we misschien het eerste gedeelte 2-3-0 achter gekomen. Dan wordt het een ander spelletje. Maar overal gezien, ik heb ook vertrouwen in Joyce. Daarvoor staat ze er. En Daarvoor is ze de beste kiezer om dit soort dingen te doen. Tot slot Richard, op het laatst werd je een beetje boos, want uh, Den Bos kreeg de 11e en de 14e. Ik weet niet hoeveel strafcorner zal hij in die slotfase. Wat gebeurde er eigenlijk bij die ene corner? Ja, nou ja, simpel gezegd, hè, niks over schuiszetten. Ik vind dat altijd nooit netjes, maar het is wel het jaar al nu... dat op een bepaald moment, op het einde van de wedstrijd, iets bepaald wordt wat niet terecht is. En uh, zo, hè, dan gaat die bal er dan toevallig in. Ik moet zeggen, gewoon overal gezien hadden we het gewoon vandaag gewoon zwaar. Den Bos nogmaals beter, daar ligt het gewoon aan. Maar het zijn wel dingen die ze mee moeten nemen, vind ik. Ik vind wel de alertheid uh, van de regels, die moet je wel nakomen. Zegt Richard, de snaaier dus, de coach van de lare vrouwen. Die verloren dus zonder Kim Lammers. Gerard de Groot kijkt naar Rotterdam-Bloemendaal. Uh, Bloemendaal zonder uh, de opleeftijd zijnde Deunenooien. Nou, Teun is uh, geblesseerd, Teun de Nooijer. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, je zei op leeftijd. Sander. Ja, dat, dat is, bedoel ik. Dan raak je, va dan je vaker in. geblesseerd, namelijk. <laughs> dat zou kunnen. Ja. Of, het, of het de finale blessure is, uh, ja, dat valt nog te bezien. Er wordt zuinig met hem omgesprongen door uh, coach Floris Jan Bovenlander. Hij is ook al zo'n nieuw gezicht bij Bloemenaal op de bank. Teun de Nooijer natuurlijk ook. Het is een uh, opvallend uh, gezicht om de Nooijer niet als speler aan het werk te zien voor de wedstrijd... maar met de pilonnen te zien rondlopen die hij dan klaarzet voor de oefening. ...oefeningen ter voorbereiding van die wedstrijd, die belangrijke wedstrijd... ...tegen Bloemendaal, waarin Bloemendaal of tegen Rotterdam moet ik zeggen natuurlijk... ...waarin Bloemendaal het initiatief heeft genomen hoor. Al 20, 25 minuten lang is het Bloemendaal dat uh, het duel maakt. Bloemendaal dat het spel maakt. En op 1-1 staat op dit moment tegen Rotterdam. Rotterdam dat alleen maar kan uitvallen. Doet dat nu uh, op dit moment uh, via... ...dat is uh, de man die gisteren scoorde, Paul Melkert. De nummer 8 van uh, Rotterdam, die krijgt een overtreding tegen. En dan komt nu... Uh, Cornelis in de cirkel, maar die krijgt de bal ook niet mee... en wordt er een overtreding gemaakt opnieuw van Bloemendaal. Het is een uitval waar Rotterdam zich mee beperkt... in die eerste fase van de wedstrijd. De wedstrijd die tot nu toe wordt gemaakt door Bloemendaal... maar Bloemendaal heeft nog niet gekregen waar het wel degelijk recht op heeft. En dat is namelijk op de voorsprong. Ze scoorden maar één keer. Ronald Brouwer was de man die dat deed. Ze kregen zojuist een strafcorner. Die ging er niet in. Weusdhoff aan de andere kant scoorde wel voor Rotterdam. En dan ben je op weg naar de rust op een 1-1 stand aangekomen. In de beslissende wedstrijd... In de de halve finale. Wie wordt volgende week de tegenstander in de finale van het Nederlands kampioenschap van Amsterdam? Amsterdam dat gisteren met 4-3 won van Kampong en woensdag al had gewonnen van Kampong met 2-1. Bloemendaal verloor hier gisteren in Rotterdam, staat nu op 1-1, maar Bloemendaal blijft uh, zijn gezicht laten zien hoor. Ze zijn wel degelijk aanvallend begonnen en ze blijven aanvallen tot aan de rust. Floris-Jan Bovenlander dit keer als coach en zijn assistent, Teun de Nooijer. Zij hebben Bloemendaal naar voren gestuurd. En Bloemendaal laat zien dat ze wel degelijk kan aanvallen. Dat ze wel degelijk goed kunnen hockeyen. Dat ze kansen kunnen creëren. En het enige wat ze niet kunnen, dat ze kansen benutten. Ja, dan kom je niet ver. Radio 1. Het NOS Journaal. Bijna al vierde hoofdpunten met Martijn van Beek. De impasse in Griekenland duurt voort. Na een gesprek met de president zei de leider van de grootste partij... Nieuwe Democratie, dat de tweede partij, Syriza, weigert om een coalitie te vormen. Syriza wil niet samenwerken met de partijen die voor de bezuinigingsmaatregelen zijn. Het is niet duidelijk of het overleg nog wordt hervat. Het Oegandese leger heeft een leider van de terreurbeweging... Verzetsleger van de Heer gearresteerd. De opgepakte leider is een generaal van Joseph Sconi's rebellenleger... Hij had een machinegeweer en wat munitie bij zich. Zijn vrouw, dochter en andere strijder zijn ook opgepakt. Een man uit Rijswijk die al 15 jaar voortvluchtig was, is alsnog gepakt. Hij was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een gewapende overval in 1996... maar zat die straf nooit uit. Bij een verkeerscontrole vrijdag bleek dat de man nog moest zitten. En Trots op Nederland blijft bestaan en doet mee aan de verkiezingen in september. Op 9 juni kiezen de leden een nieuwe lijsttrekker. De partij heeft nu geen zetels, wel heeft Trots 40 raadsleden en twee wethouders. Oprichter en voormalig lijsttrekker Verdonk stapte oktober vorig jaar uit de politiek. En dat is het nieuws. Een minuut over half vier. Ronald van Dam, volgens mij kijk je naar een prachtige, prachtige Grand Prix. Ja, schitterend. De, ja, de jonge Pastor Maldonado is pas 27 jaar. 24ste Grand Prix in de Formule 1. Was twee jaar geleden nog kampioen in de GP2. Tegen de 30-jarige Alonso. Een man die al 27 overwinningen boekte in zijn Formule 1 carrière. En twee keer wereldkampioen was in 2005 en 2006. Maar zo graag Ferrari zijn wereldtitel zou willen bezorgen. Nou, eerst maar eens deze Grand Prix uh, winnen. Het is lastig, want daar zit een seconde achter uh, Maldonado. Die uh, gewoon een hele strakke race rijdt. Uh, ja, bandenmanagement, daar gaat het allemaal om in de Formule 1 Nano 2012. Het maximale eruit halen zonder ze, zon ze over de klink te jagen. Dat is de opdracht voor de coureurs in de slotfase van de race. De nummer 3, Kimi Raikkonen, die heeft van het leidende trio eigenlijk zeg maar, de meest verse banden. Die is al het laatste binnen geweest. Die loopt ook al een beetje in. Zijn achterstand draagt nu zo'n 15 seconden op de koploper Maldonado. Uh, achter dat uh, trio hebben we dan Grosjean. De Renault-coureur, of Lotus-coureur moet ik tegenwoordig zeggen... het blijft even wennen op de vierde positie. Rosberg van Mercedes is de nummer vijf. Zijn Schumacher ligt er dus al uit. Kobayashi zesde, Hamilton zevende. Hoor, knap vanaf de allerlaatste positie naar de zevende plek. Button is achtste. Ja, en Sebastian Vettel slechts negende voor de wereldkampioen. De man die drie weken geleden nog in Bahrein won... en nu eigenlijk een kansloze race rijdt. Hetzelfde geldt voor Mark Webber, vier keer vierde de eerste vier races en nu niet eens in de punten. Elfde op dit moment. Wordt het Maldonado of wordt het Fernando Alonso... nog zeven van de 66 ronden in een prachtig gevecht hier. Er is de verkeersinformatie bij de AVZ. Kees Quarkers. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... een aanrijding bij Barneveld, twee kilometer file. De rijstok is dicht. Op de A12 Utrecht richting Duitsland... voor knooppunt Velperbroek drie kilometer. Aan de andere kant van de vangrail bij knooppunt Waterberg twee... En een ongeluk in de regio Rotterdam op de A20. Naar de hoek van Holland, 4 kilometer bij Rotterdam Centrum. De rechte rijstrook is dicht. Zo het vervolg van Vitesse NEC het staat er nog altijd 0-0 in Arnhem. Dit weekend worden op Papendal de wereldbekerwedstrijden BMX gehouden. Een sport met grote snelheden en dus ook met risico's. Gio Lippens praat over de risico's van de sport... met de art van de Nederlandse ploeg Rob Eikelenboom. Het is een sport met heel veel risico... maar niet veel meer risico dan alle andere hoge snelheidssporten... zoals motocross en, en autoracen. Uh, er gebeuren ongevallen, maar over het algemeen zijn de jongens goed getraind. dragen goede beschermingsmaterialen. Uh, en je ziet, uh, er vallen er een hoop, maar het staan ook bijna allemaal wel weer op. Het feit dat jij dat vergelijkt met snelheidsporten als uh, motocross, uh, autorace, noemen we het allemaal maar op. Het is niet echt te vergelijken met het wielrennen op de weg, hè? ook niet qua blessures. Nee, je ziet hier heel veel meer breuken en uh, toch ook wel wat uh, hersenschuddingen. Uh, echt veel, heel veel kneuzingen, uh, veel meer dan op de weg. Als ze op de weg vallen, dan kunnen ze natuurlijk ook heel erg hard vallen. Op de weg gaat ook 60 per uur. Uh, en staal, uh, maar dat, dat halen ze hier ook. Ja, ik lees dat ze hier ook hele vreemde blessures kunnen oplopen. Bijvoorbeeld een van de Nederlandse uh, coureurs, een van de Nederlandse rijders... die ooit eens een keer bij een vasthek, vastzittend starthek bleef hangen. En daar gewoon zijn lever scheurde. Ik bedoel, dat, dat, dan, ja, dan gaan wij toch een beetje de haren recht overeind staan. Ja, dat, dat is ook een uh, en dat, dat, dat is angst van al die rijders dat het starthek blijft staan. Uh, je ziet ook als starthekken niet te vertrouwen zijn dat ze over het algemeen niet willen starten. Dat, uh, um... En Sander is inderdaad een keer hard op zijn, uh, uh, op zijn, op zijn zij gevallen. We praten over Sander Bisselingen. En uh, ja, die bleek uh, twee dagen later bleek een, uh, een forse hematoom, een forse bloeduitstorting in zijn lever te hebben. Uh, en die heeft een aantal dagen toch uh, op het randje gelegen uh, op de intensive care. Je zegt net zelf, de meesten staan weer op en gaan gewoon weer vrolijk verder. Zoals de meesten die ook hier zijn gevallen. Want dan denk je even, nou, ze blijven liggen, dan komt de ERBO bij. Er zijn er ook wel eens gewoon die langdurig eruit zijn. Hè? Een van de Nederlandse toppers, Jelle van Gorkum, is er niet bij. Dat was de grote man eigenlijk hier. Ja, Jelle is een paar weken terug in Amerika gevallen. En dat ging, dat ging echt heel hard. Die snelheid van 60 km per uur in een sprong. En die viel tegen de oploop van een bult aan. En ja, dan liggen ze in één klap stil. En hij viel op zijn zij, dus hij viel op zijn, op zijn ribben. Hij had een paar ribben gebroken, een longkneuzing, een hersenschudding. En uh, ja, dan ben je blij bijvoorbeeld dat hij een nekbrace draagt. En want ook zijn, zijn hoofd was wat achterover geklapt. De was kapot. Uh, en die, uh, ja, die moest met de helikopter afgevoerd. Is het dan daarna ook weer een race tegen de klok... om hem dan toch weer op tijd fit te krijgen voor die Olympische Spelen? Want hij heeft zelf al gezegd, deze wedstrijd natuurlijk is hij er niet bij. Het WK gaat hij niet halen, maar die Spelen, ja, dat is voor iedereen die dromen. Ja, Jelle was gelukkig in dezelfde wedstrijd vlak voordat hij viel gekwalificeerd. Uh, ja, de, nu is het zaak dat hij op tijd uh, fit wordt en, en toch mee kan doen. Heb je hier nou nog veel werk of is het dit voornamelijk het werk van de EHBO hier bij wedstrijd? Nou, de wedstrijd? De eerste opvang is vooral voor de, voor de eerste hulp. Maar ik ga altijd wel, als er eentje echt hard valt, ga ik zelf kijken. En in, Zeker in het buitenland, omdat je dan nog niet helemaal weet hoe de kwaliteit van de medische zorg is. Hier in Nederland, de, de medische staf die hier op de baan rondloopt. Uh, die is, dat is gewoon uh, top. Dus dan kan je met een wat geruster hart langs de kant uh, zelf staan kijken. Voorlopig dus nog heel eventjes tijd. om inderdaad ook hier bij de box van de Nederlandse ploeg. gewoon even rustig te praten. Laten we zo hopen dat het zo blijft. Hè? Ja, precies. En er zijn natuurlijk altijd wel wat kleine dingen. Hè? Een pijntje hier, een pijntje daar. Merle moest wat verzorgd worden, had last van de schouder. Um, en dan kan je je bezighouden met uh, zeg maar het fit houden. En, uh, en het, het, het plakken van pleisters en het, het uitdelen van pillen. En dan kan je de directe medische zorg overlaten aan de, aan de mensen op de baan. Het zijn in elk geval Bikkels hier op die BMX-baan in Papendal. Nou, laten we hopen dat de echte ongelukken dat die uitblijven vandaag. Ja, dokter ja, ja, ja. Ja. Rob Eikelenboom, wat zei je, dok? De, de, de dokter zei dat, Gerard. ik wou naar uh, dokter Anders, Gerard de Groot, uh, Rotterdam Bloemendaal 1-1 uh, volgens mij, uh, Gerard. Ruststand 1-1, Tom inderdaad. Rotterdam tegen Bloemendaal. Ik zei het al, de beslissende wedstrijd. Wie wordt de tegenstander van Amsterdam in de finale van het Nederlands kampioenschap? Dat volgend weekend gaat beginnen. Ik moet zeggen, volgende week donderdag de eerste wedstrijd. En dan zaterdag en eventueel zondag de beslissende duels. Het is 1-1 in een duel waarin, ik heb het al eerder aangegeven deze middag... Bloemendaal het meest aanvallend heeft gespeeld. Bloemendaal de wedstrijd heeft gemaakt... Bloemendaal-Rotterdam helemaal heeft teruggedrongen... En... Rotterdam heeft moeten beperken tot uitvallen. Eén van die uitvallen leverde een strafcorner op. Die was raak voor Beustof. En aan de andere kant was het 1 0 Bloemendaal. Ze speelden allemaal links van mij. De linkere speelhelft in de richting van het doel van Pierman Blaak van Rotterdam. Hij heeft een paar knappe reddingen moeten verrichten. De defensie van Rotterdam stond er soms naar te kijken hoe de Bloemendaalers elkaar konden vinden. Maar de doelpunten bleven uit. Behalve dan die ene van Ronald Brouwer. En dan sta je bij de rust. Op 1-1. En van dokter Anders Geert de Groot is maar een kleine stap naar filosoof Richard van der Made, Vitesse NEC. Vijf minuten zijn we bezig in de tweede helft. 0-0 nog steeds de stand in het voordeel dus van NEC dat met uh, een man minder speelt. Rode kaart van uh, Bram Nuitink. Aanval nu van de Nijmegenaren met voor. Via Schöne dan Sefuik. draait weg langs Anan. Anan dan nog een keer verdedigt. Vervolgens wel goed en dan via Kasia kan Vitesse weer uitverdedigen. Maar het beeld van de eerste helft zet zich ook door in de tweede helft met Vitesse. Dat jacht maakt op een doelpunt. Moet natuurlijk scoren om de volgende ronde in de playoffs de finale... Om de playoffs te bereiken. Nu is het weer Vitesse. In de middencirkel goed gezien de bal van Boni. Nicky Hofs met de lop en het doelpunt. Het doelpunt eindelijk dan van Vitesse. En het is Arnhemmer Nicky Hofs die hem maakt. Uitstekend werk van Wilfried Boni. Die dat in de as van het veld heel goed zag... Speelt de bal direct door naar de kleinste man van het veld, Nick Hofs. En die vervolgens met een slimme boogbal ziet dat ook weer heel erg goed. Babos kansloos, nog eens kijken in de herhaling. Boni die de bal inderdaad op de rand van buitenspel goed speelt. En Hofs zorgt dus voor de bevrijdende treffer voor Vitesse. 1-0 in het voordeel van de Arnhemmers. Doelpunt van Nicky Hofs. En Vitesse leidt dus in de eigen gelderdoop. Ik Ja, het is al helemaal klaar. Ik ga de radio aan. Ik ga naar de stad. Ik ga naar de stad. Ik ga naar de stad. Ik ga nessa gata, me liga, ga naar de balada. Quero ga naar de na madrugada, ga naar Até o Ik ga naar de stad. Ik ga naar de stad. Ee hoogje, rolar o Tje, Tje, Tje, Tje, Tje, Na madrugada dança, naar Até o sol de stad, naar de mas naar de Quero curtir com você Na madrugada stad, naar Que hoje vai rolar O naar de stad, naar de stad, naar Kan quero curtir com você na madrugada gaan dansen, kom maar. Tot een zon gaaien, ga ga ga ga Tem ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga Gustavo Lima. We gaan weer eens even naar uh, Vitesse NEC. Uh, de eerste wedstrijd was de scheidsrechter een hoofdrol. En nu? Ja, nu lijkt dat het toch weer op. Hoewel, het is ook gewoon dom van voor. Navarone voor, want die loopt tegen zijn tweede gele kaart op. Kijkt niet naar de bal. Gaat het duel aan met Callas, die omver wordt geduwd. En dan moet voor, die een minuut of vijf, zes geleden ook al geel kreeg na een overtreding op Bütner. Die moet eraf. En ik denk dat scheidsrechter Kuipers dat uitstekend beoordeelt. Ja, de vlam slaat nu echt in de pan hier in Gelderdoom. Een tweede rode kaart voor NEC. 1-0 de voorsprong voor Vitesse. En NEC moet dus verder met negen man. De finish bij de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Ronald van Dam. Ja, de sensatie is compleet hoor. Pastor Maldonado uit Venezuela. achtste positie in China was tot nu toe zijn beste klassering. Op weg naar de overwinning en de eerste Grand Prix zegen voor het team van Williams. Sinds 2004 toen Juan Pablo Montoya in Brazilië. Het kleine privéteam van Sir Frank Williams, gisteren 72 geworden. Gaat het hem hier gewoon flikken in Barcelona. En ik denk dat elke Formule 1 fan daar oprecht blij mee kan zijn. Niks te nadelen van Fernando Alonso. Maar dit is natuurlijk een hele mooie winnaar. Pastor Maldonado wint de grote prijs van Spanje. Fernando Alonso legt beslag op de tweede plaats. Staat vlak achter Kimi Rijkonen. Dan Romain Grosjean. Maar alle felicitaties zijn voor die man uit Maracay Die in 2010... Grand Prix 2-winnaar werd kampioenwet voor het team van Rapax. En nu bezig is het een tweede jaar in de Formule 1. Ja, we hadden al die sensatie van Perez in de tweede in de race van het seizoen toen die tweede werd achter Alonso in Maleisië. Maar dit is natuurlijk mooi als zo'n jonge man uit Venezuela gewoon die Grand Prix op zijn naam schrijft in Spanje. En daarmee is hij de vijfde verschillende winnaar in 2012 met weer een andere auto. Zo spannend is het anno 2012. We gaan er zo meteen rekenen wat het allemaal voor consequenties heeft voor de stand. We wachten wachten nogal wat mensen die binnen gaan komen. Maar Maldonado die is in elk geval zeker van de overwinning hier in Spanje. Fantastisch. Gaan we naar Groningen, Den Bosch. Dan hebben we het in één keer weer over basketbal, Leon Kersten. Het is rust in deze beslissende vijfde wedstrijd. En de stand is 31-32. Rare eerste helft gezien hier in Martini Plaza in Groningen. Ging even gelijk op tot net voor het einde van het eerste kwart. Toen verslapte de verdediging van Den Bosch. En de aanval van Groningen ging lopen. En van 10-8 werd het ineens 22-8. Dan denk je een groot verschil. Dat gaat dan als wedstrijd 1-3 en 3 hier in Groningen. Ruim verschil bij de eindstand. Maar nee hoor, na die 22-8 zet de Bos op haar beurt een enorme run hier. De verdediging sloot hermetisch. En met 0-15 kwamen ze dus voor de goede rekenaars onder ons voor het eerste voorsprong. Halverwege derde kwart, 22-23. En nou ja, sindsdien is het gewoon een spannende puntje-puntje-wedstrijd. Dan de Bos voor, dan Groningen voor. En doen de ploegen weinig voor elkaar onder. Jullie iets vragen? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oh, nee, nee. Gaan gaat door, Lijon, door. Ja, puntje, puntje wedstrijd. En nou ja, er zal uiteindelijk een winnaar moeten komen. Het is verder aardig gelijkwaardig eh, op alle fronten. De bos schiet iets slechter, maar rebound beter dan Groningen. En dadelijk in de tweede helft zullen we zien wie er doorgaat naar de finale die dinsdag al begint. En Leiden is al zeker een van de deelnemers. We hadden drie koplopers in de achtste etappe in de Giro d'Italia. Nog steeds, Sebastian? Toen waren er nog maar twee. Er is er dus weer eentje af. Miguel Minguez, de Spanjaard van uh, Euskatel, heeft uh, de twee andere André Amador en Thomas Marzinski... ook moeten laten gaan. Dat zijn dus de twee koplopers in deze achtste etappe. Tweede aankomst bergop. Het is nog een kilometer of dertig tot de voet van de Colle Molella. Dat is uh, die finale klim. en klim van 10 kilometer lang met stukken erbij van 12%. procent. En ik vrees dat we voorlopig nog wel eventjes naar die twee blijven kijken. Niets te nadelen natuurlijk van Amador en Marzinski. Die uh, duidelijk ook wel de beter waren ...in de kopgroep toen ze nog met vier waren. Toen Berraar en Minguez er ook nog bij waren. Ze rijden behoorlijk hard door. De voorsprong is ook weer gegroeid. In het peloton gaat het wat rustiger aan. voorsprong liep op een gegeven moment hard terug naar de drie minuten toe. Nu weer gegroeid naar vier minuten en 46 seconden. Het feit dat een van de sprinters uit het peloton... ...namelijk Robert Hunter van Garmin... ...daar het tempo aanvoert, dat zegt wel genoeg. We zien Basso, Ivan Basso goed omringd... ...door een stuk of vijf ploegenoten daar ook op de eerste rijen zitten. Scarponi zit zit attent voorin. Roman Kreuziger zit attent voorin. Dat zijn toch een aantal namen die we straks wel verwachten op die slotklim. Terwijl achterin langzaam maar zeker Theo Bos steeds gelost wordt. En dan komt hij weer terug. En dan wordt hij gelost. En dan komt hij weer terug. En nu sluit hij zojuist eraan... in het gezelschap van Taylor Finney, de man die vorige week... de roze trui nog om zijn schouders had En nu weer gewoon het rood van BMC. Het is rustig in de koers. 46 kilometer. De weg is breed. Het draait en keert door het Italiaanse land. Het gaat op en neer langs de bungalows die in dit middengede... Te staan van Italië. Maar er is een status quo in de wedstrijd. Twee koplopers dus Amador en Marchinski. Die laatste, de Pol, rijdt voor vakantie. Amador van Mobistar. 46 kilometer nog te rijden en 4 minuten en 52 seconden de voorsprong van het duo. Toestanden bij de playoff-wedstrijden. Die uh, worden gespeeld momenteel. Uh, Heindhoven tegen Helmond, Sport nog altijd 0-2. Sparta tegen Willem II is juist op 1-1 gekomen. En wij gaan, uh, gaan we fietsen. Wat gaan we eigenlijk doen? Gaan we fietsen? Nee, we gaan naar Geen Bloemers. Of is er Richard. Richard van der Maden, Want Wat is er aan de hand bij NEC Vitesse? Nou, er is niet veel aan de hand. Ik dacht dat het een uh, strafschop zou zijn. De overtreding op Nick Hops in het uh, strafschopgebied. Maar dat blijkt niet het uh, geval. Kuipers wuift het weg. Maar het is uh, Vitesse om uh, er toch nog maar even iets aan toe te voegen... dat echt de betere ploeg is. Ook weer in de tweede helft. Het is misschien ook wel logisch met uh, negen spelers voor uh, NEC en elf voor Vitesse... Bij deze stand gaat Vitesse door naar de finale van de play-offs. NEC moet komen, maar dat is natuurlijk heel erg lastig met negen spelers. Bovendien zit NEC niet in de wedstrijd. Zakt het voortdurend in de hele wedstrijd eigenlijk al. Vitesse dus op 1-0 na een uur voetbal in Gelderdome. We hadden het over promotie-degradatie-wedstrijden. Eerder vanmiddag eindigde de graafschap tegen Den Bosch in 1-1. Dat betekent dat de graafschap verdwijnt uit de Eredivisie. De Remsenploeg ploeg slaagde er zelfs niet eens in... om de beslissende ronde in de play-offs te bereiken. Eigen huis speelde de graafschap dus met 1-1 gelijk. Vorige week werd het 0-0 afgelopen... De week was dat in Den Bosch. Kortom, het uitgescoorde doelpunt van Den Bosch was voldoende om door te gaan. Aanvoerder van die ploeg is Rugier Meijer. Maar eerst gaan we even naar Henk Bloemers, de directeur van de Graafschap. Want de klap komt ongelooflijk hard aan daar in Doetinchem. Verschrikkelijk hard. Vooral omdat we toch gedacht hadden dat we zeker naar de volgende ronde zouden gaan. Ja, hier hadden we echt geen rekening mee gehouden. Het is, het is gewoon dramatisch. Je bent nu zitten kijken naar de tweede wedstrijd tegen Den Bosch. Hoe zit je dan te tribune? Ja, kijk, ik, ga de, ik, ik kan me, hoe ze beginnen, dat is onvoorstelbaar. Dat, dat, dat snap ik gewoon niet. Maar goed, dat kan dan. En gelukkig kan tot dan die wedstrijd in ons voordeel. En toen had ik wel verwacht van de tweede helft, uh, dat komt goed. Maar duur maar, dure maar, dure maar. En voordat het weet zit je aan de 80ste minuut en de 85ste minuut en dan uh, is het al afgelopen. Ja, dat dus, uh, is onvoorstelbaar. Uh, wat betekent dit voor de graafschap, degradatie? Ja, kijk, we moeten eerst even alles laten bezinken. En dan uh, moeten we ons van de week uh, de boel bij elkaar halen en dan moeten we gewoon verder. Kijk, tuurlijk hebben we twee scenario's klaar liggen. Alleen deze lag nog steeds uh, ver onderop. Dus we moeten dat uh, eerst even alles op ons in laten werken voordat we daar nu concrete uitspraken over doen. Maar ja, uh, dat we teruggaan in begroting lijkt me duidelijk. Ga je ook terug bijvoorbeeld in uh, spelerspotentieel? Ja, als je teruggaat in begroting, dan uh, betekent dat je spelersbudget ook minder zal zijn. Dus dat is een uh, logische conclusie dan. Ben je verplicht afscheid te nemen van een x aantal mensen? Ja, dat vind ik nu nog te vroeg om daar uh, om een antwoord op te geven. Uh, kijk, we moeten terug in begroting. We hebben daar wel wat dingen voor uh, op papier gezet. Maar ik vind dat uh, nu nog te vroeg om daar concreet iets over te zeggen. En is er ook nog een trainersverhaal? Hoe gaat ja. dat nu verder? Want uh, Marco, uh, Richard Roerse zou terugtreden en er zou een nieuwe hoofdtrainer komen. Komt dat ook in een ander daglicht te staan door degradatie? Nee hoor, nee, we wij, wij zijn nog steeds uh, we hebben met een aantal kandidaten gesproken en uh, we hebben gewoon een nieuwe hoofdtrainer nodig voor het seizoen. Zo simpel is het. En uh, de rest van de staf die zal gewoon intact blijven. Maar heb je met, die, met de man die je wilt, uh, heeft hij ook met twee scenario's rekening gehouden? Sommigen wel, sommigen niet. Maakt dat verschil? Die zeggen van, nou, dan begin ik er niet aan. Dan kan je mijn naam schrappen. Nee, kijk, uh, het gaat vooral ook om het uh, voetbalinhoudelijke verhaal. En dat is denk ik veel belangrijker dan van, uh, of je nou toevallig eer of eerst. Tuurlijk is dat belangrijk, maar uh, je hebt wel een koers voor ogen. Ja, en we hebben nu een paar stappen terug gedaan. Dus ja, in die gesprekken hebben we daar eigenlijk niet echt concreet over gesproken. Het zijn oriënterende gesprekken en daar gaan we nu verder mee. Uh, men zegt altijd, we zijn niet op deze dag gedegradeerd. Maar is bij jullie fout gegaan? Ja, kijk, je degradeerde over 34 wedstrijden. In ons geval over, over 36 wedstrijden. Ja, tuurlijk ben je niet uh, vandaag officieel wel gedegradeerd, Maar het is natuurlijk al vanaf het begin van het seizoen, is er uh, ja, is zoveel gebeurd afgelopen seizoen. Dus ja, dit is eigenlijk... Uh, dit past in het seizoen. Wat verwijt je jezelf? Ja, we hebben het gewoon niet goed gedaan. Dat is heel simpel. Kijk, uh, we, hebben het, uh, we zijn gedegradeerd, dus we hebben het gewoon niet goed gedaan. Dus we moeten nu met z'n allen ook heel goed in de spiegel kijken. Dat hebben we onderweg ook wel gedaan, trouwens. Ja, en we moeten gewoon eerst de eerste boel goed evalueren voordat we conclusies kunnen trekken. Is er één seconde iemand geweest die zei van, jongens, dit gaat verkeerd? Nee, we waren met z'n allen echt nog iedere keer uh, volste vertrouwen in op een goede afloop. Ja, met z'n allen. En dan komt het dus... Als een mokerslag of als een ja. donderslag, geef het maar een naam. Ja, of, uh, vier mokers tegelijk van mij af. Ja, dit is echt uh, dramatisch sterkte. Ja, Henk Bloemers was dat, de directeur van het schildegendeerde De Graafschap, in gesprek met Rob Vleug. Clarence Seedorf gaat door met voetballen. Dat zei de 36-jarige oud-international van Oranje voor de televisiezender Sky. De enige vraag is nog waar ik het volgend seizoen speel. Het zou kunnen dat dit bij AC Milan is. Sinds 2002 speelt Seedorf 36 dus bij AC Milan. Veel goed in gaan de club verlaten. En ook een gerucht rond een aanstaand vertrek van de Nederlander neemt toe. Ik weet het nog niet, al dus Seedorf, Inzaki, Gattuso, Nesta, en Mark van Bommel kondigde eerder wel al aan Milan te verlaten. Ronald van Dam, ja, de winnaar weten we dus... maar wat zijn de consequenties naar aanleiding van die Formule 1 daar in Spanje? Ja, nou, ik moet toch wel even zeggen dat uh, toen hij twee jaar geleden... Pastor Maldonado in de Formule 1 kwam... ...ik echt met de wenkbrauwen fronsen zo van... ...oké, okay, wat moeten we met deze man? Met veel uh, steun van de regering van Venezuela... ...in de Formule 1 gekomen. Maar vandaag maakt hij het uh, absoluut waar... ...en dan is het mooi om weer eens een ander gezicht bovenaan het podium te zien. Ook een lachende Fernando Alonso, de man die het tweede werd... ...en uh, Ferrari lijkt het uh, lek boven te hebben. En is ook meteen uh, Alonso koploper samen met Sebastian Vettel. Allebei hebben ze nu 61 punten, maar Alonso heeft één overwinning meer. Of nee, die heeft uh, wat uh, beter klasseringen dan, dan Vettel staan en is dus eigenlijk de nummer 1. Hamilton dan op de derde positie met 53 punten, gevolgd door Kimi Raikkonen. Die staat nu vierde met 49 punten, maakte door zijn derde plaats ook een mooie sprong voorwaarts. Webber zakt naar de vijfde positie. Dan Button, de McLaren-coureur, op de 45ste plaats en Rosberg met 41 punten, de Maldonado komt met stip binnen, zul je maar zeggen, op 29 punten. Ook nog wel een compliment voor Lewis Hamilton hoor van de 24ste naar de achtste plaats in deze race. Ja, en wat zou er gebeurd zijn als hij gewoon van pole position had mogen vertrekken? Maar daar heeft Pastor Maldonado allemaal geen boodschap aan. Hij zet het team van Williams tegenwoordig weer rijden met de Renault-motoren. goede switch. Weer helemaal terug op de kaart in de Formule 1. Ik zou zeggen, over twee weken zien we elkaar terug. Ik ga richting mijn jacht, want dan gaan we naar Monaco. Dan gaan we naar de halve finale. Rotterdam Bloemendaal, het hockey. De halve finale, derde wedstrijd. Geert de Groot. Rotterdam tegen Bloemendaal is nog steeds 1-1, 5 minuten inmiddels uh, gespeeld in de tweede helft. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat die uh, interimcoach uh, Floris-Jan Bovenlander in de rust allemaal gezegd heeft tegen zijn ploeg. Hij moest het uh, roer hier bij Bloemendaal overnemen afgelopen dinsdag nadat uh, maandagmiddag... Uh, Dave Smolenaars, de coach, opzij was uh, gezet uh, door het bestuur van Bloemendaal. Eerst Max Kaldas is gebeld, de bondscoach van de vrouwen, om Bloemendaal... zijn ploeg die die halverwege vorig seizoen verliet voor het Nederlandse vrouwenteam... of die die misschien die laatste wedstrijden door kon loodsen. Nou, zegt Kaldas, daar heb ik natuurlijk helemaal geen trek in en geen tijd in. En ook uh, Van der Heuvel, Michel van der Heuvel, weggestuurd bij Pakistan als bondscoach... en ex-bondscoach van Nederland en ex-coach van uh, Bloemendaal... is met Bloemendaal ooit kampioen geworden. Hij is ook gepolst. Of die bij Bloemendaal die laatste wedstrijden op de bank wilde zitten, die deed het ook niet. En dan kom je terecht bij Club Icoon, bij Floris-Jan Bovenlander. En ik zei het, ik ben benieuwd wat hij gezegd heeft in zijn functie als interimcoach. Is hij een beetje laconiek geweest? Ik denk het wel na zo'n eerste helft. Want wat kan je zeggen tegen een ploeg die uitstekend heeft gehockeyd? Die alleen maar de kansen heeft gemist die ze hebben gekregen. De kansen tegen Rotterdam. Rotterdam dat zich nog steeds moet beperken, ook in die eerste vijf minuten van de tweede helft, tot uitvallen. En Bloemendaal blijft aanvallen, blijft aanvallen. Stomeloos stomen in de richting van Piermin Blaak, Blaak de doelman van Rotterdam die gisteren een strafbal stopte van Obermeijer misschien wel het keerpunt gisteren geweest in die wedstrijd die Bloemendaal hier uiteindelijk met 1-0 verloor. Vandaag staat Blaak weer op zijn post en moet Bloemendaal maar zien dat ze er voorbij komen, dat ze Piermin Blaak kunnen verslaan, dan zal het misschien goed gaan voor Bloemendaal. Maar naarmate zo'n wedstrijd vordert en je scoort maar niet, dan ga je achterin gaten laten vallen. Dan gaat Rotterdam stomen, dan gaat Rotterdam uitvallen zoals nu Ruun Hertzberger. Die die boos is op scheidsrechter Bruning omdat hij de vrije slag krijgt en eigenlijk eigen voordeel claimde. Maar de vrije slag is snel genomen door Rotterdam en dan komt hij bij Weustof helemaal rechts aan de zijlijn. Maar hij ziet geen man vrijstaan, moet terugspelen en het blijft hij dan ook voorlopig 1-1 bij Rotterdam tegen Bloemendaal. Wat kunnen die 9 van NEC nog tegen Vitesse? Richard van der Made. Weinig 67 minuten zijn we bezig in Gelderdoom. 1-0. Nog altijd de stand in het voordeel van Vitesse. Doelpunt van Nicky Hofst. Er gaat een wissel komen aan beide kanten. Reis gaat erin komen bij Vitesse en Van der Velde bij NEC. NEC dus met negen veldspelers. Rood, twee keer geel voor voor. En een rode kaart in de eerste helft al voor Nuitink. En er valt echt niks op, op af te dingen als je de momenten nog eens terugkijkt. Wat dat betreft geen goedmakertjes ten opzichte van afgelopen donderdag dat daar geloof ik helemaal niet in. Chanturia, hij moet eraf. Het Vitesse-publiek klapt, viert feest, is blij. Want met de 1-0 tussenstand, als het zo blijft... dan meldt Vitesse zich dus in de finale van de playoffs... vanwege de twee gescoorde uitdoelpunten afgelopen donderdag in Nijmegen. Toen NEC nog won met 3-2 in die veelbesproken wedstrijd. Waar is de bal? Die ligt bij Gabor Babos, de keeper van NEC. NEC dat natuurlijk haast heeft, nog een doelpunt moet maken. Dan ziet alles er ineens anders uit, maar NEC heeft... Uh, geen echt uitgespeelde kans meer gehad in de tweede helft. Het is Lasse Schöne die de bal nu terugkopt naar Vaders opnieuw Schöne. Volgend seizoen in het shirt van Ajax speelt de bal terug naar Kolwijk. Wordt opgejaagd door Boni, de man van de uitstekende paas. Hof scoorde vervolgens na een uitstekende loopactie. Echt een heel goed doelpunt van Vitesse. Dat meer de wil heeft ook om echt deze wedstrijd te winnen. Wint de meeste duels, is feller en voetbalt ook gewoon beter. Nu is het van der Velde voor NEC-overtreding gemaakt op Schöne. Kuipers laat het spel. Doorgaan. Voorzet vanaf de rechterkant. Wie is daar voorin in het strafzomgebied? Twee spelers: Zeefuik en uh, Conboy. Maar Veldhuizen plukt de bal. Voorzet ook niet op maat en dan kan NEC misschien, of Vitesse moet ik zeggen, nog een keer in omschakeling eruit. Met Nicky Hofs. Hofs speelt de bal naar Van Ginkel. Speelt een goede wedstrijd. Van Ginkel nu met de bal naar Ibarra. Ibarra steekt balletje naar Hofs. Wordt dit de 2-0 voor Vitesse in het strafschopgebied. Nog een keer dan de voorzet. Maar nee, die bal die gaat dan richting de zijlijn. 69 minuten onderweg in de Gelredoom. Vitesse leidt en dat is genoeg met 1-0. Giro Italia, Sebastian. Allemaal wachten op die slotklim nog 26 kilometer en dan zijn we daar aan de voet van die slotklim. En ik denk inderdaad dat het wachten is tot dat moment. Alhoewel tempo in het peloton wel omhoog is gegaan. En als je dan uh, niet een al te goede dag hebt. Of je bent bijvoorbeeld sprinter zoals Theo Bos. Of uh, Knecht zoals de jonge Nederlander Brian Bulgarts. Die rijdt voor Lotto Belisol, Dan is dit het moment dat je eraf moet. Want die wegen blijven maar op en af lopen. Tempo in het peloton is dus omhoog. Moet ook wel want de voorsprong van de twee koplopers die we hebben. André Amador en Thomas Marcinski, Inmiddels weer opgelopen tot uh, bijna 4,5. Minuut, 4 minuten en 20 seconden is het dan op dit moment. Marcinski is in een goede vorm. De pols van zeven, 28 jaar, zevendejaars prof. Die op dit moment trouwens Michel Cornelissen bij zich heeft. Ik weet niet hoe het is met Pols van uh, Michel Cornelissen. Anders dan doet hij het wel uh, in het uh, gebroken Amsterdams-Engels, uh, denk ik, tegen die Marcinski. Krijgt nog wat bevoorrading. Marcinski is een ervaren renner. Vorig jaar Pools kampioen geworden. De dubbel gepakt. Hij werd Pools kampioen op de tijdrit en op de weg. En zijn medevluchter André Amador, die maar op 1 minuut en 7 16 seconden staat van de roze leiderstrui van rijder Hesjedal. Weet eigenlijk niet hoe het is om te winnen. Ja, dat weet hij wel. Hij deed het wel als beloftenrenner. Maar in de eerste drie jaar dat hij als prof heeft rondgereden in Europa... steeds in Spaanse dienst, heeft hij nog nooit gewonnen. Dat zijn de twee koplopers. Vier minuten en vier seconden daarachter het peloton. Het wordt wat nerveuzer en dat mag ook wel. Want het is een lange, lange, lange aanloop naar die slotklim van 10 kilometer. Op weg naar het renovationaal van 4 uur. Vitesse NEC op 1-0 door het doelpunt van Hofs. Het zou voldoende zijn voor Vitesse om door te gaan naar de volgende ronde van de playoffs om een Europees ticket. En bij de promotiedegradatiewedstrijden is het spannend bij Sparta Willem 2. Dat staat daar met 20 minuten voor tijd 1-1. Willem 2 won de eerste wedstrijd met 2-1. Eindhoven Helmond Sport is wat minder spannend. Daar staat het 2-0 voor de ploeg uit Helmond. De eerste wedstrijd werd ook al gewonnen door de ploeg uit Helmond. De graafschap Den Bos eindigde eerder vanmiddag in 1-1. En daardoor is de graafschap gedegradeerd uit de Erie. Straks vanaf half vijf zijn we bij VVV Kambuur en natuurlijk ook bij Twente RKC en het kampioenschap in Engeland. Genoeg te beleven dus straks na vieren. En Geniaal en chaotisch. Ten eerste is het leuk als iedereen gelijk gaat spelen. Orkestleider, arrangeur en componist. Ik hou nou op met dat kring. Luister vanavond naar de documentaire De Geniale Chaos van Boy Edgar. Ga er maar bij staan. Het is een prachtige show. Met uniek jazzmateriaal uit vervlogen tijden. Weg. Vanavond, 9 uur, Boy Edgar in Holland Doc Radio.